11 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Bij de grote brand in het centrum van Leeuwarden is het geboortehuis van spionnen Mata Hari verwoest. In totaal zijn zeker zeven historische panden aan de kelders getroffen. De brand begon na vijf uur in een kledingzaak en sloeg over naar naastgelegen winkels en appartementen daarboven. Volgens de politie is er instortingsgevaar. Drie straten in de omgeving zijn ontruimd. Tientallen bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt.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 De oproerpolitie joeg de relschoppers weg bij het ministerie. Zeker elf mensen zijn aangehouden. Modeontwerper Iris van Herpen is de winnaar geworden van de Dutch Design Awards 2013. Ze kreeg de prijs voor haar collectie die ze had gemaakt met een 3D-printer. Een andere Design Award werd toegekend aan Museum de Fundatie in Zwolle... voor het ontwerp van de uitbreiding. Het Rijksmuseum kreeg een prijs voor de nieuwe website...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 Het weer. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen eerst af en toe zon. Later op de dag bewolking en opnieuw buien. Mogelijk met onweer. Temperatuur tussen 16 en 20 graden. Na het weekend blijft het zacht. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 Utrecht richting Gorkem staat tussen Houten en Hagestein een file van 2 kilometer... door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie.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 De VN-hoogcommissaris voor de Mensenrechten, de Zuid-Afrikaanse Navi Pillai... was anti-apartheidsactivist en advocaat van de gevangenen op Robben Eiland. Nelson Mandela benoemde haar tot het eerste niet-blanke lid... van het Zuid-Afrikaanse Hooggerechtshof. Van 1999 tot 2003 was ze president van het Rwanda-tribunaal. En nu gaat ze zich over Zwarte Piet buigen. Er wordt zwaar geschut in stelling gebracht tegen Nederland. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op Zaterdag. Ja, de hoge commissaris voor de Mensenrechten gaat zich dus met de zaak Black Pete bemoeien. Wie zit daar eigenlijk achter? Het Nederlandse leger gaat op missie naar Mali, dat onthulde de Volkskrant vanochtend. Hoe groot is het machtsvacuum in Noord-Afrika sinds de val van Gaddafi? Morgen wordt de winnaar van de Libris Geschiedenisprijs bekendgemaakt... en juryvoorzitter is oud-president van de Nederlandse bank Nout Welling. Hoe beviel het Wenik om nou eens geen rapporten over cijfertjes te hoeven lezen? Er is liefde, adrenaline, bedrog, seks, berusting, jaloezie, samenwerking en oorlog. NAC-redacteur Jabke D. Bauma schreef een boek over het kantoorleven. En kan het nog goed komen tussen Nederland en de Russen? We proberen de koude oorlog waarin we verzeild zijn geraakt muzikaal bij te leggen. Maar eerst het nieuws van vandaag: zaterdag 19 oktober. Het kabinet denkt erover om een paar honderd militairen naar Mali te sturen voor de VN-vredesmissie daar. Begin dit jaar vielen islamitische extremisten het land binnen. Malinese regeringstroepen hebben het gebied weer in handen, maar toch wordt het een ingewikkelde, risicovolle missie. Dat denken althans deskundigen. Maybe at times they won't entirely know who is the enemy and who is the friend. De militaire vakbond AFNP ziet de missie op zich wel zitten. Laat ik vooropstellen dat ik het prima vind dat er een missie naar Mali gaat... om de internationale veiligheid te waarborgen. Dat is immers een taak van Defensie. Bovendien kan een missie naar Mali een mooie testcase zijn. Want Defensie denkt dat Nederland nog steeds mee kan doen aan zulke missies... ondanks de bezuinigingen. In Syrië zitten al Nederlanders. Vooral jongeren die hiervan droomden vechten tegen president Assad. Dat willen ze. De afgelopen maanden is het aantal Nederlanders dat naar Syrië vertrok... hoogstwaarschijnlijk weer gestegen. Volgens RTL zitten inmiddels verschillende van de jongeren daar vast. De paspoorten van jongens worden ingenomen... zodat ze, euh, nou ja, als blijkt er hoe verschrikkelijk het daar is... en als ze gaan twijfelen of het wel een goede stap is geweest... ze niet meer terug kunnen. Ja, dat hadden die jongeren natuurlijk beter kunnen bedenken... voordat ze zich aansloten bij zo'n rebellengroep. Dat vindt een terreurdeskundige. Die groepen laten je niet gaan, want je hebt natuurlijk informatie over die groepen. En het geeft natuurlijk een heel slecht signaal... dat die strijd kennelijk toch uh, minder fraai is dan, uh, dan afgespiegeld. Elf doden bij een ernstig vliegtuigongeluk in België... Tien parachutespringers en een piloot kwamen om in de buurt van Namen. Meteen na het opstijgen heeft een ooggetuige gezien dat het zijn rechtervleugel of een deel van de rechtervleugel heeft gebroken. En niet veel later is dat vliegtuig dan hier in het veld achter mij neergestort. En ook omroep Friesland moest vandaag extra nieuwsuitzendingen maken. Goedemorgen en verder welkom bij een extra uitzending van Jood, en Grutte Bron in het aardecentrum van Jood. Een grote brand dus in het centrum van Leeuwarden. Verscheidene panden staan in brand... onder meer het huis waar Matahari werd geboren. Bewoners zijn opgevangen in een hotel. Er zijn mensen die hadden helemaal niks bij zich. Die zitten nu in Pasplaza. Maar eigenlijk terwijl hun hele hens hele, hele in de fik staat. Dus ik denk dat het voor die mensen echt een ramp is. En de Verenigde Naties doen, zoals gezegd... onderzoek naar Zwarte Piet. VN-rapporteurs hebben Nederland om opheldering gevraagd... vanwege het stereotype karakter van Black Piet... Het is een stuk traditie. Sinterklaas heeft al zoveel overleefd. En er is al zo lang wordt er als zijn meiden getrokken. En er uh, ja, hoort natuurlijk Zwarte Piet bij. Gewoon laten zoals het was. Het is onze traditie. Dus, uh... Men kleurtje je groen. En maar in je achterhoofd is het Zwarte Piet. Nee, dat is geen oplossing. Helaas, helaas is het nooit thuis als een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleek je zien. In Sinterklaas Zwarte Piet, dat is ook maar een eenzame blanke man. En uh, ik ben voor Multiculti, dus donker en uh, licht bij elkaar. Een paar jaar geleden is zelfs de stoomboot bij het Sinterklaasjournaal... door de regenbogen gevaren, hadden we ook gekleurde pieten. Wit pieten, blauwe pieten, uh, gele pieten. Nou, het zag er gewoon niet uit. Ik maak een soort van grapje over mijn zak van Zwarte Piet. Maar sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Ik ben voor het duo Pnotty. Ja, ze zeggen Zwarte Piet is discriminerend. Ik vind van niet, hoor. Het moet gewoon afgeschaft worden, klaar. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, we zitten goed in de puree, want behalve die zaak rond Zwarte Piet is er ook nog de nieuwe Koude Oorlog met de Russen. Na weken van incidenten, irritatie en wederzijds onbegrip proberen we vanavond in met het oog morgen Russen en Nederlanders weer wat nader tot elkaar te brengen. Via muziek welke muzieknummers zouden verbroedering tot stand kunnen brengen. Als eerste aan de telefoon is Jevgenia Paragina... balroomdanseres, choreografe en jurylid van So You Think You Can Dance. Goedenavond. Goedenavond. Hoe heeft u al die uh, ruzies tussen Nederland en Rusland de afgelopen week beleefd? Nou, ik heb het van twee kanten beleefd. Uh, de eerste gedeelte heb ik in Rusland beleefd, als een Rus. Uh, en het tweede gedeelte, de tweede week, toen uh, die Nederlandse uh, diplomaat in Rusland werd mishandeld, heb ik vanuit Nederland beleefd. En uh, ik ben er niet blij mee. Ik vind het heel vervelend. En naar welke kant gaat u? U komt uit Gorky eigenlijk. Naar welke kant gaat uw sympathie dan uit? Naar, naar Poetin of naar, naar Timmermans, zeg maar? Nou, zo, dat is een politieke vraag. Maar uh, um, ik ga één dingetje uitleggen. Ik zat in Rusland en uh, uh, ineens in de nieuws verschenen uh, berichten... over, over de Russische diplomaat die vast uh, werd gezet... In, uh, de, door de politieagenten. En ik had zo ik dacht, Ja, hoe kan dat? Waarom? Waarom doen Nederlanders dat? Het is heel simpel om uit te leggen. Russen kregen een bepaalde informatie. De tweede gedeelte van informatie... de reden waarom die vastgehouden werd... hebben ze niet gekregen. Dus ik was echt aan de Russische kant. Ik denk, nou, dat hoort toch niet? Waarom? Wat, waarom doen ze dat? Totdat ik een telefoontje kreeg uit Nederland met een uitleg. Nou, dan, dan is het natuurlijk duidelijk. Dan denk ik, ja, hallo, maakt niet uit of je diplomaat bent of niet. Maar Doe je uh, niet? Ja, dan, moet er wel, dan moet wel iets gebeuren. Dan snap ik hoe het werkt. Maar die Russen, die Russen, die krijgen het informatie niet. Ze weten nog steeds niet wat de reden is. Bent u vaak aangesproken door, door Nederlanders dan? Van uh, hoe kijk jij daar nou uh, tegen aan Jefkenia? Hoe, hoe denken jullie Russen hier nou? Over? Nou, ik, ik ben uh, zeker de laatste, laatste week best wel negatief uh, aangesproken. Zo soort van: wat, uh, wat zijn jullie, waarom doen jullie zo raar en zo gek en waarom moet de Nederlandse uh, diplomaten ook mishandeld worden in uh, Moskou? Maar um, ik heb ook heel erg over nagedacht: uh, Russen zijn, uh, ja, het is een trotse volk. Mm. Uh, ik denk dat het ook een beetje door de cultuur komt. Op het moment dat iemand, uh, iemand Russen slaat... dan denken Russen, ja, jullie slaan ons, uh, jullie doen ons pijn. Nou, we doen slaan jullie terug. nog meer pijn terug. Nou, we hopen dat uh, Russen en Nederlanders ooit weer volwassen met elkaar om zullen gaan... en zijn vanavond op zoek naar muziek die die twee volken meer tot elkaar kunnen brengen. Uh, dat hebben we u ook gevraagd. Wat, uh, wat is de keus geworden en waarom? Mijn keuze is Analytics. Uh, De noemer heet Y. Uh, ik vind het een geweldige noemer. Ik heb het altijd gevonden. Maar ik denk dat op dit moment uh, zeker heel erg toepasselijk een uh, soort van. Kom op mensen, ga met elkaar praten. Uh, open naar elkaar zijn. Uh, waarom moet het op deze manier gaan? Uh, waarom hebben jullie, uh, doen jullie zo lelijk tegen elkaar? En daarom is mijn keuze, dat, uh, dat noem maar, why? Annie Lennox. En bedankt voor de waarschuwing dat als je een rust laat... dat je wel wat terug kunt verwachten. Goed om te weten. Je hebt <lacht> <lacht> Dank je wel. Ja. Lennox vast had en Why, oftewel Potsemi. De volledige plaatlijst van Met het oog morgen is trouwens te vinden op de Facebookpagina van Met het oog morgen. Straks meer. De achter de klachten van de Verenigde Naties over Zwarte Piet... zou wel eens iets heel anders kunnen zitten dan op het eerste gezicht lijkt. Een van de rapporteurs die vinden dat de hoogcommissaris... voor de mensenrechten in actie moet komen tegen Nederland... is de Jamaikaanse hoogleraar Verena Shepard. En zij reist binnenkort naar Suriname om het daar te hebben... over Nederlandse herstelbetalingen als, genoegdoeningen voor, als genoegdoening sorry, voor de slavernijtijd. Geert Indiës is hoogleraar Caribische Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, houdt het een verband met het ander, denkt u? Het uh, ligt wel van de hand om dat te denken. Uh, die Irene Shepherd is uh, overigens op zich een uh, gerespecteerde historica in Jamaica. en Zij is weer hoofd van een nationale commissie die uh, noemt, heet, noemt dan reparations. Hè, dus genoegdoeningen en dan ook financiële betaling voor... Uh, van, voor de slavernij eist, in dit geval van Engeland. Uh, maar dat is een, een soort van een, een organisatie die door de CARICOM-landen, dat zijn alle voormalige Britse uh, koloniën in het Libes gebied, wordt gedragen. Maar ook Suriname zit daarin. Die hebben met z'n allen gezegd: wij vinden dat de voormalige moederlanden moeten betalen voor die slavernij. En uh, dus zij heeft, Serena Shepard, heeft in die hoedanigheid al lang contacten met Suriname. Maar zij is ook een van die rapporteurs, Dat zijn er vier hoor... die ja. Uh, ja, nu indringende vragen aan Nederland over het Sinterklaasfeest hebben gesteld... Ja. en in november daar een oordeel over willen gaan vellen. Uh, kan ja, een aanklacht tegen Zwarte Piet helpen bij dat idee van herstelbetalingen voor de slavernij? Nou... Uiteindelijk gaat helpen, dat is natuurlijk helemaal vers 2... maar ik kan me op zich best goed voorstellen van een club die erop uit is... Om, uh, om te laten zien, uh, slavernij wat slecht, is een koloniale uitvinding, is van Europa... Uh, is racisme, dat alles wat dan verder ook nog met racisme en Europa te maken heeft, dat dat daarbij getrokken wordt? Hè, omdat dat uh, het past in hetzelfde denken, zowel voor hen, uh, zeg maar. Van dat ze denken: alles wat te maken heeft met Europees racisme en slavernij hoort bij elkaar. En daar past Zwarte Piet natuurlijk prima bij. Hoe, dat denkt, u dat, hoe denkt u dat mevrouw Shepherd in uh, Paramaribo ontvangen zal worden? Dat denk ik wel. Je zou kunnen zeggen aan de ene kant Bouters, uitgerekend Bouters, de president van Suriname, die heeft deze zomer gezegd laten we die Nederlands gewoon maar vergeven voor de slavernij en laten we dat uh, hoofdstuk nou eens afsluiten. Maar gelijktijdig, Suriname is dus lid van die CARICOM, die uh, Caribische organisatie. En Suriname heeft wel dat mede ondertekend, het was unaniem, hè, dat al die landen gaan zoeken naar uh, reparations, dus herstelbetalingen voor de slavernij. En er is ook in Suriname een nationale commissie, daar zit een meneer Zunder in, die al eerder heeft uitgerekend dat Nederland eh, miljarden schuldig zou zijn aan Suriname voor de slavernij. Dus nou ja, fijn. Eh, Zunder en Verina eh, Shepard kennen elkaar natuurlijk ook weer. Mm -hmm. Dus ja, zij zal zeker worden ontvangen. Of Bouwer ze daar ook bij zal zijn, is een heel een ander verhaal. Hoe gaat Suriname zelf eigenlijk met het Sinterklaasfeest om? Uh, traditioneel was Suriname enorm uh, Nederlands, dus vroeger was Sinterklaas uh, zeer uh, populair, zeg maar dat is wel afgenomen. Uh, het aardige is wel dat al in de jaren 50 van de, van de 20ste eeuw Surinaamse studenten in Nederland, die een nationalistische beweging hadden, hier al het, vier, uh, het feest vierden met een zwarte Sinterklaas en witte pieten. Uh, dus die gevoeligheid over, uh, over uh, Sinterklaas en dan vooral over zwarte piet, die is al veel langer en uh, dat is ook niet zo vreemd. Er werd eerst uh, nogal lachen gedaan... om die eis van Zwarte Piet moet afgeschaft of wit geverfd... of hoe dan ook, maar de, de vraag is of je het niet heel serieus moet nemen. De VN-hoge commissaris, uh, mevrouw Pillay, is ook niet de eerste de beste... en die gaat zich er dus misschien ook over buigen. Hoe, hoe serieus moeten we dit nemen? Ook dit geluid uit ja, de derde wereld, uit het Caribisch gebied, uit Suriname? Uh, kijk, er uh, wordt... Soms veel te makkelijk gezegd dat, uh, dat Zwarte Piet zelf uit een, uh, uit een racistische traditie komt... en dat dat ook met slavernij te maken zou hebben. Dat is historisch allemaal niet zo heel erg voor de hand liggend. Uh, aan de andere kant, uh, het niet willen zien dat voor Zwarte Mensen Zwarte Piet een, een heel moeizaam symbool is... Uh, dat is wel weer heel typerend voor Nederland hoor. Meteen zijn allemaal roepen en wij zijn niet sessie bemoeien. We bedoelen er niks slechts mee. Ja, het kan wel zo overkomen. En het is mij afgelopen tientallen jaren wel vaak opgevallen dat buitenlanders, of ze wit of zwart zijn, als ze. ...deze traditie zien van Nederland... ...dat ze denken, he, huh, uitgerekend in Nederland... ...dat is toch dat land wat uh, altijd zijn mond vol heeft... ...over hoe de rest van de wereld zich moet gedragen... Ja. ...en toch, dit, dit doen jullie zomaar. Hè? Dus dat is niet... Uh, het, ...het is wel een heel erg... Uh, ...beperkt Nederlands feest wat dat betreft hoor... ...en ik denk dat het protest daartegen... ...van niet alleen zwarte Nederlanders... ...maar zeker van zwarte Nederlanders... ...dat houdt natuurlijk niet op... Nog even over uh, mevrouw Shepherd, want dat is toch een beetje de gangmaker achter de hele zaken internationaal. U, u kent haar als collega. Ja. Uh, is ze fanatiek? Is ze een vechtersbaas? Moeten we bang voor haar zijn? Nou ja, je, je hoeft nooit bang te zijn voor vechtersbazen. Dat is absoluut. Het absolute, dat is absoluut een verhaal met de missie. En uh, het, het feit. Kijk, de, de, Jamaica is. is Binnen de, zeg maar de Engelstalige Cariben uh, is dat altijd het land geweest waar de meer radicale intellectuelen vandaan komen. Nou, daar past zij prima in. De, de voorzitter van die uh, k commissie die, die die reparations moet gaan onderzoeken. En daar hebben we het echt over geld. Uh, die, die praten ook met juristen en zo daarover. Dat is ook een Jamaikaan, Hilary Beckles ook. Nou ja, het is die twee, uh, Beckles en Shepard, dat is een soort van team... Wat, wat al uh, heel lang, jarenlang, een uh, uh, uh, uh, uh, strijdstrijd... Uh, ze hebben hun staatshoofden dus ver gekregen... om dat te ondersteunen. Nou, dat is toch wel een, een knappe prestatie. En zij zullen ongetwijfeld daar niet meer ophouden. Ik dank u voor deze ja. waarschuwende woorden. Nou, uit waarschuwend, uit het <laughs> ja, waarschuwend. Profetisch misschien. We zullen zien. Gert Oost-Indië. Dank u wel. Ja, en dan uh, gaan we van de herstelbetalingen naar... Uh, de uh, voor de slaventijd weer over aan ons, uh, naar ons muzikaal goedmakertje voor de Russen. Felix Kaplan is Rusland-deskundig en uh, schrijver Felix. Had je ooit gedacht dat Nederland en Rusland... nog eens midden in een nieuwe koude oorlog terecht zouden komen? Nee, nee, maar dat is... Ik zou zeggen, wederzijdse verdiensten omdat... De Russen zijn absoluut niet aanwezig in het Westen... dus alles wat over Rusland wordt verteld... wordt niet door de Russen tegengesproken. En in Nederland, nou ja, goed. Ik, ik, ik vind dat het niveau van Ruslandkunde in Nederland... is natuurlijk zeer, zeer, zeer, zeer, zeer lagerzakt. Hoor. Welke misverstanden bestaan? Want uh, ja, we, we weten nu dat de Russen homohaters zijn... en een stoere president hebben... en dat ze erop losslaan, op onze diplomaten... Mm -hmm. In eerste instantie, uh, als je homo in Rusland wil helpen, dan ga je geen campagne voeren. Want dat, is, dat werkt averechts. Dus je, je moet gewoon net als bij die tijden van dissidenten. En, en onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans weet alles erover. Want? want? Hij was in die tijd actief en hij wist dat stille diplomatie kon men veel meer bereiken dan want, met... Want Timmermans uh, heeft met, op de, als, als uh, diplomaat op de ambassade in Moskou gezeten, ja, geloof ik. Ja, hij spreekt ik. Fluent Russisch en dat is een zeer zeer zeer leuke iemand en uh, het verbaast me dat onder hem, dat is zeer ironisch, dat juist onder hem kreeg je dit soort problemen. Ja, en, maar, en, maar dan moeten en, de Russen uh, natuurlijk onze diplomaten niet in elkaar gaan slaan in een appartement. Nee, maar dat, dat maakt dat was, ons was, veel Dat dus. was een zeer teken, omdat er zijn twee mogelijkheden. Of, dus dat de Russe, uh, speciale diensten, zoals ze het noemen, uh, buiten controle van de uh, uh, politiek zijn getreden, of ze uh, hebben het gedaan met de toestemming van de hoogste baas. En de hoogste baas was ooit ook een hij agenten, ik bedoel Poetin. Dus hebben, wij, hebben wij een verkeerd beeld uh, als Nederlanders van Russen? Of zijn de Russen stoere binken, agressievelingen en homohaters? Uh, ik zou zeggen, dat is een momentopname. Dat is een momentopname. Er zijn verschillende mensen in Rusland... en verschillende fasen in de Russische geschiedenis. Bijvoorbeeld, als we teruggaan naar die... Uh, Ivan de Verstrekkelijke... dan... Uh, Contacten tussen twee mannen waren helemaal normaal. Er was een speciale woord daarvoor enzovoort. Dus uh, We weten dat de broer van de tsaar was een homo en alles alles, alles kon. Maar uh, wat de Russen heel sterk hebben, dat is een taboe. Het huh? is een taboe, je mag alles doen wat je wilt alleen, ga niet dus je vuile was ophangen. Uh, uh, je moet het dat allemaal niet te dus hard opzetten. Je moet gewoon aan bepaalde regels voldoen. Hmm. En dan... hey, we gaan naar de muziek toe, Felix. Want we hebben je gevraagd muziek uit uh, te kiezen die misschien Nederlanders en Russen in deze moeilijke situatie uh, uh, weer tot elkaar kunnen brengen. Wat, waar is je keuze opgevallen? Mijn keuze is opgevallen op, op Pugacciova. Het is een zeer, zeer belangrijke Russe zangeres. En ze uh, is ontzettend populair in Rusland. En ze is geen homo -hater. Ik dank je, Felix Kaplan. Snova uit Ik ben hier niet, ik ben hier niet, ik niet, ik ben Дала тебя сквозь года в толпе прохожих, думала, ты будешь со мной навсегда, но ты уходишь, ты теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя, я отпускаю тебя, позови меня с собой, я приду сквозь. Ты je zoeërs me nevens, ik heb de laatste piet ingemeten, afrinta Pukatjova was dat en uh, het heet Belme in elk geval. Ik ga het niet proberen uit te spreken. Het kabinet overweegt, we hadden het er net over een militaire missie van zo'n 300 à 400 man te sturen naar het Noord-Afrikaanse land Mali. Onze vraag, wat staat hen daar te wachten? Gerbert van der A is journalist en Mali-kenner en Libië-kenner ook. En wanneer ben je voor het laatst in Mali geweest, Gerbert? En, uh... April dit jaar, dus dat was uh, ja, een maand of twee, drie nadat de Fransen uh, het al Qaeda daar hadden verjaagd. Dus uh, toen was het een hele wankele, wanke, ja, wankele situatie, maar het was wel vrij rustig. En toen was iedereen aan het, in afwachting van de VN-missie... Uh, die daarheen zou gaan. Ja, want wat moet die missie eigenlijk doen? De Fransen hebben daar dus de boel een beetje opgeruimd in het noorden van Mali, maar ja, kennelijk is het er wel zo labiel dat er een VN-missie nodig is. Ja, het probleem is, is dat dat, en dat heb je in de hele Sahara, dat, dat, dat in, in de woestijn hangen dus allerlei Al-Qaeda-achtige groepen rond en ook allerlei criminele groepen die, die cocaïne uh, smokkelen. Ik bedoel, er zijn geïmproviseerde landingsbanen in, in de Sahara... Waar, waar gewoon een Boeing's landen volgen. En waar komen die vandaan dan? Ja, die komen dus uit Zuid-Amerika, maar die, die, die, die, die vliegen dan via Guinea-Bissau. En, nou, en die wordt, dan, daar worden die drugs overgeladen in pick-ups... en dan naar La Libië gebracht. Ja. En, en, en dan, en dan verder naar Europa. Ja, Europa. Dat is 25 van de cocaïne voor de Europese markt... komt via Afrika naar... Uh, naar Europa. Maar ja, dus het uh, pro probleem is dat, dat in die hele Sahara, dus al dat soort groepen, die, ja, die kunnen zich daar vrij makkelijk verschuilen. En uh, vorig jaar werden ze nogal ambitieus door ook echt gewoon steden te gaan, gaan bezetten. En dat bleek ook heel makkelijk te gaan. Maar ja, nu, nu zijn ze dus weer uit die steden verdreven, maar ze zijn niet uit het gebied verdreven. Dus al twintig jaar lang houden ze zich schuil in Algerije. Ja, de, daar is het eigenlijk allemaal begonnen in, in, in die regio. Maar, de, maar die groepen ja, die verplaatsen zich ook vrij makkelijk... Van, van Mali naar Algerije, van Algerije naar Libië... van, van Libië naar Niger, Egypte. wordt is één groot gebied waar, waar steeds minder gezag heerst... waar anarchie is... Hoe vervelend is het voor die troepen die er dan nu komen... dat er zo'n machtsvacuum in Libië is sinds de val van Gaddafi? Ja, nou, dat, dat zie je, heb je dus zien gebeuren de afgelopen maanden. Dat Frankrijk dus Al-Qaeda heeft verjaagd uit Noord-Mali... En vervolgens hebben die groepen een plek gezocht... waar ze wel in ongestoord hun gang kunnen gaan. En op dit moment is dat het zuiden van Libië. Eigenlijk heel Libië, maar in het zuiden hebben die, hebben die groepen zich gehergroepeerd. En uh, ja, daar treedt niemand tegen ze op. Daar kunnen ze rustig hun gang gaan. En ja, ze, ze reizen ja, op en neer tussen, tussen al, al, die, al die landen. En op het moment... Dat ze het nuttig vinden om naar Mali te gaan. Om, om mensen te ontvoeren. Ik bedoel, je hebt nog steeds een Nederlander die daar al bij. Nou, volgens mij deze maand twee jaar. gegijzeld wordt gehouden. Uh -huh. die, die werd in Timbuktu uit zijn hotel gerukt. Ja, en en, en die, die, die mensen verplaatsen zich door heel, heel de Sahara. Het kan, kan zijn, ik weet niet waar die nu zit. maar die kan best nu in, in Libië zitten of, of in, in, in Niger. Ik bedoel. Dat, dat soort uh, toestanden heb je mee te maken. De bedoeling is dat we echt zware troepen gaan uh, sturen. Commando's, uh, informatieeenheden. Uh, uh, wat denk je dat die te doen krijgen? Nou, nou ja, ik, Volgens mij is, is het grote probleem dat, dat als je in, in, de, in de steden in, in Mali zit waar mensen heel erg graag willen dat, dat ze beschermd worden... omdat het Malinese leger daar niet toe, toe in staat was. Dus, dus hun, hun voornaamste taak zal zijn... mensen in, in de steden beschermen tegen terreuraanvallen... of tegen een nieuwe bezetting van, van Al-Qaeda. Maar inderdaad, wat ik me bij dat inlichtingenwerk zou moeten voorstellen... Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik kan me wel voorstellen dat er, ja, dat er misschien vanuit de lucht... Met, dat er soms verdachte bewegingen worden gesignaleerd... dat er een kolonne four-wheel drives ergens door de woestijn trekt... en dat zij daar dan misschien op af moeten... Om, om, om die onschadelijk te maken, maar echt inlichtingen inwinnen. Ja, ik bedoel, mensen spreken daar een taal, Tamashek... Die Volgens mij is er in Nederland uh, vrijwel niemand. <laughs> nou, er zijn wel een paar experts, maar er zijn weinig mensen die taal spreken. Ik bedoel, het lijkt een beetje op het Berbers, wat de Marokkanen in Nederland spreken. Maar die, ja, die kunnen misschien omgeschoold worden. Ik bedoel, misschien is er voor die mensen no nog een taak. Um, maar ja, ik, ik denk dus dat zij, dat zij vooral bezig zullen zijn met het beschermen van de steden. En ja, de woestijn veilig maken, dat uh, lijkt me een tamelijk uh, kan kansloze zaak. Dus uh, ja. Hoe riskant is het voor Nederlandse soldaten om daar naartoe te gaan? Nee, nee, ik, ik denk dat het niet heel erg riskant is. Je, je hebt, je hebt... Zolang je in de stad blijft. Ja, precies. En, en de steden gelden ook als redelijk veilig. En daar is grote militaire aanwezigheid. Maar inderdaad, het wordt gevaarlijk op het moment... dat ze van de ene stad naar de andere moeten. En, bedoel, je hebt de afgelopen maanden had je dus Afrikaanse troepen... die een soort uh, vredesmacht... Uh, die zitten nu in VN-verband... maar die waren daarvoor binnen de Afrikaanse Unie. En daar zijn wel een paar keer aan, aanslagen op gepleegd. Dus, dus er zijn ook wel enkele tientallen Afrikaanse soldaten... om het leven gekomen. Komen. Dus ja, dus ik denk wel dat ze bang moeten zijn voor, voor, voor aanslagen. Voor, voor rak raketten die misschien op hun kampement zullen, zullen landen. Um, maar buiten die aanslagen, er is niet heel veel haat vanuit de bevolking. De grootste deel van de bevolking had ik het idee in april toen ik daar rondreisde. Dat was juist heel, heel blij. Ja, precies. Die, ja, Frankrijk was meteen uh, weer uh, het favoriete land van, uh, van de Malinese. Um, en ja, dus de steun voor Al-Qaeda onder de lokale bevolking is, is, is, niet, is niet helemaal duidelijk hoe groot, groot die, die steun is. Um, ja, niet, niet heel erg groot, denk ik. ik bedoel, de, de mensen, de, de Al-Qaeda groepen die Mali bezet hielden uh, vorig jaar... Dat, dat waren vooral mensen uit Egypte, uit Tunesië, uit Saoedi-Arabië. Niet uit Mali uit, zelf. Nee, er waren wel Malinese die samenwerkten met, met die groepen. Maar de, de kern, ja, Algerijnen vormden de kern. Dus... Ja, dus ja, Nederland uh, moet vooral daar, ja, met terreur zullen ze, zullen ze last van krijgen, denk ik. Het is uh, toevallig twee jaar geleden dat uh, het regime van Gaddafi uiteindelijk uh, aan zijn einde kwam. Hoe, hoe is de situatie in Libië nu? Want toen waren we natuurlijk ontzettend blij dat uh, Gaddafi verdween van het toneel, maar... Uh, ja, inmiddels maak je steeds meer zorgen. Ja. De vluchtelingen naar Lampedusa gaan voor een deel hmm. via Libië. Hoeveel anarchie hier is daar? Ja, de, de, maar in Libië is het natuurlijk allemaal begonnen. Gaddafi die, die, die, ja, die, die, die, die, die stuurde ook heel veel geld naar Mali. en uh, die, die had heel veel Tuaregs die in Noord-Mali woonden. Die in zijn leger als een soort gastarbeiders uh, werkten. En sinds hij weg is, is dat, is dat hele gezag ingestort. En ja, daardoor voelde die Tuareks, <coughs> ja, die maakten zich zorgen over de toekomst... en die, die zijn naar Ma Mali gegaan. Um, maar in, inderdaad, uh, ja, Lampedusa, bedoel, de, de, die, die criminele netwerken... waar ik het in het begin over had, uh, de cocaïnesmokkel... Bedoel, het gaat ook om mensensmokkel. En, en, uh, het noorden van Mali was een, een belangrijk vertrek... en is een belangrijk vertrekpunt voor, voor Senegalezen, Nigerianen, Ghanese op weg zijn naar Europa. En die, die, die worden daar eerst naar de Middellandse zeekust gesmokkeld. En die worden daar dan weer door Libiërs naar It Italië gebracht. Dus inderdaad, dat, dat geeft alweer aan hoe alles in die regio nu met elkaar verbonden is. Dus, dus dat op het moment dat je ingrijpt in Mali... dat die groepen zich verplaatsen naar Libië op dit moment... Dus ja, op, op, op zich uh, zit daar nu het probleem. En uh, als, als je het probleem echt wil oplossen, zo, zou je nu naar Libië moeten gaan kijken. En, en Mali is op dit moment, ja. is tamelijk rustig. Dus, dus de orde, ja, de, de echte kern zit Libia. in Libië. Nou, onze mannen en vrouwen we weten in elk geval nu wat ze kunnen verwachten. Ik hoop het. waar ze terechtkomen. <grijpt> Dankjewel, Gerbert van der A. Graag gedaan. Nou, dan nog één keer terug naar uh, de muzieknummers. Die. Misschien Russen en Nederlanders weer met elkaar kunnen verzoenen. Aan de telefoon is Irina Filipova, cabaretière, accordeonist en zangeres. Irina, het lijkt me allemaal best ingewikkeld. Als je zelf uit Rusland komt zoals jij, maar in Nederland woont... Ja, naar wie gaat je sympathie in zo'n conflict dan uit? Het is, is ook ontzettend moeilijk. Ik zit, ik zit als het ware op twee stoelen en ik, uh, van binnen ben ik een Russin. Ik begrijp hun gevoelens... Hun gevoelens van lange tijd onderdrukking en lange tijd niet mogen zeggen wat ze konden zeggen. En ineens uh, voelden ze zich weer aangevallen door, door iedereen, door, door, door het Westen, wat ze dan uh, vinden. Maar op de manier waarop het gaat, is, um, is niet netjes. Wat vind je van Poetin. Um, ik, um, ik begrijp Poetin ergens wel. Hij heeft een ontzettend groot land met 144 miljoen inwoners. En hij moet het allemaal in goede banen kunnen leiden. En hij heeft al zwaar genoeg. En um, aan de andere kant vind ik hem niet meer bij de tijd passen. Hij heeft zich laten zien als een sterke leider, als een monarch, als het tsaar als het ware. Maar nu wordt het tijd om om zich als humaan als mens te presenteren. Hij moet een goede spindokter inhuren... die zijn imago op dit niveau zou kunnen opkrikken, zeg maar. Word je op straat aangesproken? Op, uh, waar zijn jullie Russen nou mee bezig? Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik ben nu op toneel met een uh, theaterprogramma-hermitageconcert. En ik vertel over banden, zeg maar, over Rusland en Nederland. Hoe is het ontstaan? Over Peter de Grote. Uh, Willem de Twee en Anne paul Ik krijg ontzettend positieve reacties. Mensen met opluchting. Hé, hey, eindelijk hebben we over vriendschap. Eindelijk hebben we over prachtige schilderijen van Rembrandt... waar iedereen het van kan genieten. En mensen in de zaal genieten van Russische muziek. Dus het is heel jammer dat de politiek zo stemmaakt heeft gedrukt op onze vriendschap. Jouw eigen oeuvre beweegt zich op het randje van Rusland en je nieuwe bestaan in Nederland. We hebben je gevraagd in je oeuvre te zoeken naar een nummer dat de volkeren weer tot elkaar kan brengen vanavond. Wat is het geworden? Ik heb gekozen voor het nummer van een Russische popzanger Alexander Rosenbaum, maar dit nummer hebben we samen met Hans Visser, een theatermaker met weekwerk, vertaald in het Nederlands. Dat is nummer Vals Baston. En het gaat gewoon over de herfst, over melancholie, over Russische ziel, als het ware. En omdat het vertaald is in het Nederlands, kan het Nederlands publiek ook begrijpen waar het over gaat. Maar ook de Russische nostalgie voelen. Vals Baston. Dankjewel en sterkt in deze moeilijke dagen. Irina Graag gedaan, Popa. На ковре из желтых листьев В простор, простой Из подаренного ветра Крептых шина Танцевала в подворотне Осень вальс мостом Отлетал теплый день als de wind de herfst laat dansen, schijnt de avondzon. In een kleed van gele blaadjes is ze van de schoon. Door de straten van een dorpje en op bijna. Om in Ako De Там листья was dat van Irena. Filippova. En de hele plaatslijst kunt u vinden op de Facebookpagina van Met het Oog op Morgen. Morgenochtend is bekend wie het beste historische boek van afgelopen jaar heeft geschreven. De juryvoorzitter van de Libris Geschiedenisprijs is dit jaar oud-president van de Nederlandse bank Nout Welling. Goedenavond. Goedenavond. U lijkt me een hele vreemde eend in de bijt. Nou, uh, ik, ben, ik ben niet direct een eend moet ik zeggen. Althans dat denk ik. Maar ik vond het erg leuk dat ik gevraagd werd. Want heeft u dit wel eerder? eerder nou, ik zie u toch altijd uh, meer vormen met jaarverslagen en cijfertjes. Dat klopt. Financiële rapporten. Dat klopt. Maar heel veel jaren geleden was ik, ik zou zeggen, aan boeken verslaafd. Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in geschiedenis. En het is waar dat ik door mijn werk gedwongen ben... om per jaar duizenden bladzijden te lezen over economisch beleid en wat iets meer. Maar daarom vond ik het een uitgelezen kans toen men mij hiervoor vroeg... Om weer eens in mijn uh, oude liefde te verdiepen. Wat heeft u met geschiedenis? Ja, veel. Uh, uh, uh, ja, dat is emotioneel is dat. Maar dat heb ik trouwens ook in mijn werk gehad hoor. Als, als het over een financiële crisis bijvoorbeeld gaat... dan ga ik meteen zoeken naar wanneer hadden we dat nog meer in het verleden. Uh, dan, dan kom je al in de 17e eeuw of nog, of nog eerder uit. Of uh, als een federaal Europa wordt opgebouwd, hoe is dat... ...in het verleden elders gegaan. Ik heb altijd het gevoel dat het verleden... ...is eigenlijk dichterbij dan we, dan we denken. En uit het verleden kun je ook veel leren. Ik begreep dat u ook uh, stamboomonderzoek. Dat, dat doe ik ook. Maar wat ik het leuke daarvan vind... ...is niet zozeer dat je al die namen op een rijtje zet. En we weten allemaal dat we van naar en even afstanden uiteindelijk. Maar, maar in wat voor omstandigheden dat gebeurd is. Ik kom zelf uit de Achterhoek... En als je dan eh, daarmee bezig bent, dan zie je dat je uiteindelijk, je komt uit, tenminste voor zover dat terug te vinden valt, uit een, uit een dorp van twintig ja, woningen, waar de mensen allemaal elkaar kennen. Daar kijk je dan ook naar eh, hoe ze aan elkaar eh, ja, gerelateerd zijn. Dat kun je zien in, in huwelijken, dat kun je zien in, in uh, of dat doopgetuigen zijn. En dan de geschiedenis van onze omgeving, van zo'n omgeving. Dat vind ik leuk. Ja, waarom? Weet het niet, ik vind het gewoon leuk. Komt u er nu uh, wat meer aan toe? U bent nu commissaris bij helaas, de Bank of China? Helaas, kijk, ik werd hier gedwongen om in een beperkt aantal weken die tien boeken te lezen. En ik heb er echt van, ik heb er van genoten, moet ik zeggen. Maar, maar het is nog steeds zo dat ik hele grote, dikke stapels met, met nota's lees. Wat ik overigens ook leuk vind, We laat daar geen misverstand over bestaan met mij? Die boeken die ik gelezen heb, dat is een andere dimensie. Dat, dat, dat gaat over mensen van vlees en bloed. Over hun leven, hun lijden uh, in het verleden. En ja, dat is zoiets anders. En, uh, ik, ik solliciteer niet voor een nieuwe job in deze sfeer. Maar het heeft me gedwongen uh, om, uh, om eens een uitstapje te maken naar, uh, naar de, de boekenwereld. Hier. Maar als de ACO Literatuurprijs... Uh... Ik, zei al, ik, solliciteer. <laughs> ik solliciteer. Je hebt ontzettend veel juries in Nederland, meneer Wedding. Ja, dat heb ik ook gezien. en Daar, ben ik, daar was ik minder alert van, van. geschrokken. Ik ben daar inderdaad van een beetje van geschrokken. De ene prijs tuimelt over de andere heen. Maar dit is een hele belangrijke, kan ik u verzekeren. Ik moet u natuurlijk even vragen naar De Prooi... waarvan de eerste tv-aflevering vanavond was. De, deed Victor Leuwe het een beetje goed als Nout Wedding? Nou, kijk, ik had één heel groot probleem met... Uh, met wat hij aan het doen was. Volgens mij hield hij mijn linkerbeen niet stijf genoeg. En, <laughs> dat moet hij toch, ik weet niet of dat voor de volgende... Heeft <laughs> dat zal zijn opgenomen. Ja, ik vermoed dat dat is opgenomen, maar... Het uh, nee, kan authentieker. Nee, kijk, wat ik, wat ik, wat ik vond is... Uh, uh, ik denk dat je moet oppassen om alles voor wij aan te nemen... Uh, wat er gezegd wordt. En uh, uh, het is erg uitvergroot. Het richt zich erg op Reekman Groening. Uh, uh, maar, maar verder, ja. Uh, ik heb er met interesse naar gekeken. Dat, dat, uh, alleen dat been dat zat met wijs. Ik begrijp het. Ik dank u voor dit gesprek, meneer Wenning. Ja. En veel wijsheid met de andere juryleden gewenst. Ja. En de uitslag wordt morgen in OVT. bij de VPRO-radio ja. bekendgemaakt. Op radio 1 hier. Tussen 10 en 12. Ja. Dank u wel. Ja, goedenavond. Dag. Dag. En uh, dan gaan we over op een heel ander onderwerp. Iedereen die op een kantoor werkt, kent ze wel: de bitch, de noeste werker, de mooiste collega en de irritante stagiaire. NRC-journaliste Japke de Bauma uh, heeft er een boek over geschreven. En dat uh, ligt hier voor, me. het heet Gids voor de kantoor En zelfs zit ze in Utrecht op het ogenblik. Dag, mevrouw Bauma. Goedenavond, meneer Van Wezel. Zijn het echte collega's van de NRC Handelsblad en ik NRC vrees, Next? Ik vrees het, ik vrees van wel, ja, absoluut. Ja, je zou het ook heel oneerbiedig een sleutelroman kunnen noemen, maar uh, eigenlijk is het gewoon een heel vrolijk uh, boek, tenminste, dat hoop ik. Uh, in, ja, toch wel over mijn collega's, ja. Dus wie is de bitch? <laughs> ah, dat ben ik dan natuurlijk zelf. Nee, dat ben ik. Uh, nee, nee, nee. Ik, heb, um, uh, ik ben eigenlijk zo te werk gegaan als uh, bij alle andere. Zoenistieke uh, projecten. We hebben minimaal natuurlijk altijd twee bronnen nodig en uh, liever uh, liever drie onafhankelijke, uh, wel te staan. En ja, je moet dus altijd als je dan een bitch wil beschrijven, moet je er toch, vind ik zelf, minstens drie kennen en die combineren en dan heel erg uitvergroten. Net zoals misschien, zoals de prooi waar we het net over hadden. Uh, en dan veel slagroom erop en suiker. En dan, dan kun geluk. je er een mooi verhaaltje over schrijven. Dat hoop ik. Hoop okay, ik ga dus ook niet vragen wie de collega die er al te lang werkt... en op zijn pensioen zit te wachten <laughs> is. Vonden ze het leuk bij de krant? Ze, want het waren eerst stukken in NRC Next, hè? Ja, ze kwamen Her wekelijks... Herkenden weeklijks, mensen zich? Werden ze uh, ja, boos? Nou, het was natuurlijk elke week... Uh, ja, daar lagen ze natuurlijk... Uh, verschrikkelijk angstig te wachten op de volgende aflevering. Uh, nou, niet, niet echt, hoor. Maar... Uh, ja, het, het is natuurlijk wel uh, besproken op de redactie. En uh, met elkaar gaan ze dan in groepjes uh, zitten kijken van goh, wie ze dat nou zijn. En overigens, wat ik wel grappig vond, uh, heel vaak hadden ze het mis. Ze dachten dat ze de carrière-tijger waren, maar dat was een ander. Ja, andere. heel vaak. Ja, heel vaak. En uh, nou ja, ook wel met, met de negatieve types. Uh, overigens hoop ik dat ik ze allemaal wel recht gedaan heb hoor. Dus ik heb wel geprobeerd om van iedereen. Iets, uh, iets positiefs te vinden. Maar ook, ja, ook de, de negatieve types hadden ze soms wel eens fout. En, uh, ja, wat ik heel grappig vond was dat ze dan bijvoorbeeld bang waren dat ze het waren. Dus dan kwam bijvoorbeeld iemand naar me toe en die zei van... ja, uh, ik, ik, ik durf het beide niet te vragen. Maar, ben ik maar, maar, de morsige man? Ik, ik <laughs> ja, of de irritante bedweter. Of, of de nou koningin ja. van de roddel. En dan, ja, dan zei ik echt... Nou, nee, de, vooral de verbluffend incompetente collega. Die was natuurlijk vrij, uh, vrij gevreesd. En uh, dan dacht ik echt van, hoe komt die persoon erbij... Uh, dat, dat die denkt dat hij of zij die verbluffend incompetente is? En uh, ja, blijkbaar is dus dat die... Ja, dat die, zit diep dan ergens. Dat het voor, zit, voor psychologen. Ja, onzekerheid, onzekerheid, ja. Waarom heb je dit gedaan? Want heeft het een dieper doel, oh. dit boek? Nou ja, niet, zo is het natuurlijk niet begonnen. Maar uh, het is natuurlijk gewoon een beetje begonnen... als een, als een leuk stukje tussen de, de, de zware en uh, goed geschreven... Uh, carrièreonderwerpen in die bijlagen. Uh, en uh, ja, ze wilden gewoon iets luchtigs. En dat is een beetje uitgegroeid tot een, uh, ja, tot, tot een wekelijkse rubriek. En uh, ja, dan, de, toen ik de eerste reacties uh, begon te krijgen... toen, toen bleek dus dat, dat, ja, dat, dat mensen zich daarin herkenden. En, uh, maar goed, ja, zo is het natuurlijk niet, niet begonnen. Ik bedoel, als ik nu terugkijk, denk ik van... goh, ja, het zijn wel 21 types die me allemaal na aan het hart liggen. En hoe en, representatief is NRC voor... Het kantoorleven Nederland, want ik kan me voorstellen dat zo'n krant toch een stuk opwindender is dan, dan de meeste kantoren. <laughs> ja, dat zou kunnen. Nou ja, zoals ik al zei, ben ik dus begonnen met mijn collega's, maar ik kreeg uh, uiteindelijk ook ja, toch best wel veel reacties van vrienden die heel heel ergens anders kenden. Herken. Ja, en die dan zeiden van, uh, Hè, hoe, hoe kan het nou dat ken jij die en die? Ik zeg nee, hoezo? Nou ja, hoe, hoe kan het dan dat je haar beschreven hebt? En uh, ja, blijkbaar zijn er toch een soort algemene eigenschappen. En als je het dan een beetje combineert... en ja, dat het toch ook voor, voor, voor andere, ja, andere sectoren... en ik hoorde ook al van de theatergezelschappen... die, die dan met elkaar met de, met de vinklijsten erbij zaten. Dus ja, blijkbaar is het toch een soort... Universeel. Ja, ja misschien wel. Ja. Als je het over kantoorleven hebt... denk je natuurlijk al gauw aan Jiskevet, aan debiteuren, crediteuren. Even een fragment. Wat heb jij erop? roep? Nou, eens even kijken. Hey, levenworst. Klopt, wat heb ik nou, zeg. Anchovies. Oh. <tie> in het visringetjes. Zo, dat is bijzonder. Nou, die zijn zeker in de winkel al gerinkt. <tie> ja, <tie> dat ze ze kunnen volgen, weet je wel. <tie> <tie> Chocoladepaste. Edgar? Ja? Is heel gek misschien, maar... Eh... <tie> Ik zag net iets heel raars. Nou, vertel op... Uh... Volgens mij heb je twee verschillende schoenen aan. Wat zeg je me nou, Twee man? verschillende schoenen? Ach, nee. Echt waar? Dat kan niet. Laat eens kijken. 1 april. Oh. Ja, als je dat hoort, denk je toch gelijk blij dat ik zzp'er ben, hè? Ja, maar, maar jij schrijft, de meeste mensen zijn toch gelukkiger op een kantoor samen... dan, dan, dan dat ze thuis Zeker zitten weten. te werken. Ja, is dat wel ja. zo? Ja, ja. Nou ja, ik, ver ik vergelijk uh, kantoor altijd als uh, de achtertuin van je leven. Uh, dat is een soort metafoor. Kijk, je kijkt er de hele dag op uit. En, uh, en als het mooi weer is, zit je erin. Maar ja, ook als het slecht weer is, moet je er doorheen. En uh, ja, het, het, het is zo'n zo onderdeel van ons allen. En dus je kan twee dingen doen. Je kan als een soort zak aardappelen in die kantoortuin gaan zitten. En dan je de hele dag doodergen. Of je kan het toch een beetje gaan, uh, gaan knippen... en en bijhouden en je verdiepen in alle planten die er staan, alle dieren. Uh, bovendien is dat ook handiger, want als je dat namelijk niet doet... dan kan je wel eens verrast worden door allerlei enge beesten... die ineens zijn gaan groeien tussen al dat, uh, al dat groen. De hyena, dat oh, ja, precies. de sissende slang, ja, precies. het reptiel. Ja, Een van je hoofdstukken heet Sex, drugs en rock'n'roll. De verleiding loert overal, dat ja. is me nog nooit opgevallen... maar misschien kom ik op de verkeerde kantoor. Ja. Speelt nee, dat, dat een zo... grote rol in het kantoorleven? Ja, ik vrees van wel, meneer Van Wezel. Ik denk toch dat uh, onder de, ja, achter de kopieerapparaten en uh, van achter de, de kansloze planten toch allerlei, uh, nou ja, wat ik schrijf, allerlei feromonen uh, en hormonen uh, broeien. Kan het natuurlijk ook zijn dat wij inderdaad, ja, misschien, zoals u net al zei, op een hele uh, interessante uh, redactie uh, of een uh, interessante kantoortuin werken. Maar dat geloof ik toch echt niet. Je zet een, heel veel mensen bij elkaar die in de bloei van hun leven zijn. En dan ja, is het toch soms wel eens... Ja, vaak wel eens wachten tot de problemen komen. Nou ja, nou, problemen. Dat kan natuurlijk ook heel leuk zijn. Maar... En met het nee, overmorgen nee, het is... is de redactie ook in de bloei van zijn leven. Maar echt, <laughs> ja. echt, echt nooit. Uh, misschien heeft u wat te, te weinig mensen op de redactie. Het zou kunnen. Hè? Die interactie is natuurlijk heel belangrijk. Nee, maar goed, nee, het, de, de verleiding uh, loert overal. Hoe belangrijk is de koffieautomaat en de roddels die daar plaatsvinden over mensen die niet bij de koffie aanwezig zijn? Uh, nou, de koffieautomaat uh, beschrijf ik in het uh, boekje als uh, ja, de, de, de oermoeder van de kantoorschepping. Want als uh, alle beamers en lamellen en, en flexplekken, als die allemaal al zijn vergaan, dan zal er één uh, verschijnsel altijd overleven. En dat is, uh, dat is de koffieautomaat. Ja, het is gewoon een, een hele, hele heel belangrijk instituut. Zijn kantoorfeestjes verstandig en vrijdagmiddagborrels, de bedrijfsuitjes, of maar niet doen? Uh, nou, je kan het dus als je al die types doorneemt, elk type die je gebruikt die borrels weer voor iets anders. Hè? En, uh, dus ja, je, je kan er ook heel veel, uh, heel veel misbruik van maken. Je kan, er ook, je kan het ook zien als, als gezelligheid. We hebben natuurlijk sinds kort bij NRC een prachtig restaurant. Ja, café, uh, waar restaurant, we, ja prachtig, geweldige kaarten. ook, net nieuw, maar goed, dit te zijde. Uh, ja, en daar is het. Heel leuk. Heel, heel, je bent wel een kenner hoor. Mm, van nee, de maar goed, het, café, is, ja. het is, uh, het is uh, gewoon heel erg leuk om daarheen te gaan. Dus zo kan je het zien. En niet te veel drinken, zou ik iedereen adviseren. Welk type ben je zelf nou? Toch niet echt de echte bitch. Uh, nee, nee, absoluut niet. Nee, ik heb mezelf uh, opgelegd om in elk stukje uh, mezelf uh, op te nemen. Uh, dat, ja, ik vond dat ik dat eigenlijk wel verplicht was. Je hebt, ja, ik neem toch collega's de maat, zou je kunnen zeggen. En dan moet je zelf ook niet, uh, niet te lullig zijn. Dan moet je ook af en toe jezelf genadeloos uh, bij de kop pakken. Dus ik heb mezelf opgelegd dat ik als nou, een soort uh, Quentin Tarantino, uh, Hitchcock-achtige figuur in al zijn films uh, zelf optreed. Ik, ik ook in uh, mijn, uh, mijn, mijn columns allemaal uh, voorkom. Gids voor de kantoorjungle. Een heel vermakelijk boek van Japke de nee Bauma En het gaat dus niet alleen over NRC Handelsblad en NRC Next... maar over ieder kantoor in Nederland. Succes met het boek. Dank u wel. En dit was met het oog op morgen op deze zaterdagavond. Morgen zit hier John Jansen van Galen. Straks BNN De Overnachting. Met daarin een gesprek met hey Sascha de Boer de wereld is klein in Hilversum goed weekend. gute nacht vrienden. Es wird tijd für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette een laatste glas in steen. Dichter bij het oog? Volg het oog op Facebook. Slash Oogopmorgen. En via Twitter. Oogopmorgen. Dat is nog één keer. Zes rode en zestien nee, fijne. Zes grote en honderd kleine. Oké, okay, zes rode en zestien fijne. Ja. Te veel galm? Voor een perfecte oplossing Ga je naar incatro.nl.